Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Hongarije is commotie ontstaan over de beediging van een extreemrechtse parlementariër. De leider van de Nationalistische Jobik-partij legde de eet af... in het uniform van de verboden Hongaarse garde... Het is een paramilitaire groep die door Jobbik is opgericht om naar eigen zeggen de Hongaarse bevolking te beschermen tegen de Roma-minderheid. Het uniform lijkt op dat van Hongaarse fascisten in de Tweede Wereldoorlog. Bij de verkiezingen van vorige maand werd Jobbik de derde partij van Hongarije. Het afleggen van de eten in het uniform leidde tot afkeurende reacties. President Soliom sprak van een belediging van het parlement. VN-chef Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een dialoog in Thailand... in een poging het geweld te stoppen. Hij maakt zich zorgen over de toegenomen spanning en geweld in het land, zegt zijn woordvoerder. Secretaris-generaal roept zowel de demonstranten als de Thaise autoriteiten op... al het mogelijke te doen om meer doden en geweld te voorkomen. In Bangkok schoten agenten de afgelopen avond met scherp op de demonstranten. Ook zijn in het centrum van Bangkok explosies gehoord. Zeker zeven betogers kwamen om het leven en meer dan honderd mensen raakten gewond. De militairen trekken op in een poging de demonstranten te verjagen. De Space Shuttle Atlantis is begonnen aan zijn laatste ruimtereis. De lancering vanaf Kennedy Space Center in Florida verliep zonder problemen. Aan boord zijn vijf Amerikanen en een Brit die nieuwe onderdelen gaan brengen... naar het internationale ruimtestation ISS. Daar moeten ze zondag aankomen. Na deze missie gaat Atlantis met pensioen. Later dit jaar maken ook de twee andere Space Shuttle's... de Discovery en de Endeavour hun laatste ruimtereis. Daarmee komt een einde aan het Amerikaanse ruimteveerprogramma. In bijna 30 jaar zijn er 134 ruimtemissies uitgevoerd. Het weer: vannacht op de meeste plaatsen droog, de komende dag in het noorden en enkele bui, verder droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 13. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu U, de nacht. We'll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 for the first time in years, when the love around begins to suffer, and it can't We're gonna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 Find a tree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 I'm not Er zit een man die het tot gisteren nooit won, maar zijn auto trok hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder Herman. Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras leest in planeet dat die niet meer in leven was. Zijn auto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 Hij was een man wiens leven nu al was bepaald En van al zijn jongens stromen Was alleen het oud worden gehaald Oh, oh, oh rustig ademhalen oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd Maar het regent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 was too dream I'm floating, hard to get used to the constant dueting. Wings of love feel like I'm floating. Wonderful words read like I'm quoting. Girl, is that what I'm promoting? Can't pass my way without touching or groping. Girl, I feel like eloping. Is yes, that hoping? Honey moon, let's go soaking. No, Girl, I like your style, just the way your just nothing too revealing. I love the cut of your body, your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild, the way that we're making a memory. the Girl, I can't hide my feelings, yeah. so revealing, your yeah. heart is up for stealing. <small> I'm <noise>